Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De Taliban plegen ernstige mensenrechten schendingen tegen Afghanen... ...die door Iran en Pakistan zijn gedwongen om terug te keren. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. Het gaat onder meer om martelingen, willekeurige arrestaties en bedreigingen. Vooral vrouwen en meisjes zijn volgens de VN slachtoffer van de Taliban. Hou je hond aan de lijn als je hem uitlaat. Dat adviseert de gemeente Nunspeet. Gisteren raakte een hond zwaar gewond na een aanval van een wolf. Dat gebeurde in een gebied waar honden los mogen. De gemeente zegt dat je het beste kalm kunt blijven als je een wolf ziet... en dat je zoveel mogelijk afstand moet houden. De EU en China zijn op een keerpunt beland. Dat zei EU-voorzitter Ursula von der Leyen... na de tweejaarlijkse top tussen de EU en China. De handel zou scheef lopen omdat Europa wel de deur openhoudt voor Chinese spullen. Maar andersom zou dat niet gebeuren. Harde woorden, zegt consument Laura van Meegen. Daaruit bleek ook wel dat er bij von der Leyen en bij de EU een bereidheid is om handelsbeschermende maatregelen te nemen tegen China. Als China dus daar niet op gaat bewegen, bijvoorbeeld meer importheffingen. En een autohandelaar in Rotterdam zit met 260 gloednieuwe BMW's in zijn maag. Hij kocht een deel van de lading op van de Fremantle Highway, het schip dat twee jaar geleden in brand vloog op de Noordzee. BMW wil niet dat de auto's worden doorverkocht omdat ze beschadigd zouden zijn. De handelaar vindt dat onzin. De auto's zijn blootgesteld volgens BMW, hoge temperaturen. Deze auto's zijn absoluut niet aangetast. Het was een opportunity, het is een opportunity. En dit had natuurlijk voor de consumenten... Prachtige aanschaf geweest, omdat het ook nog eens een keer gecombineerd ging met een wat scherpere prijs als normaal. De autohandelaar laat het er niet meer zitten en stapte naar de rechter. Die doet over twee weken uitspraak. Het weer, wat wolken, wat zon. In het noorden kan een buitje vallen, 22 tot 25 graden op dit moment. Morgen een mix van zon en wolken met in het zuidoosten een bui. Het wordt dan een graad of 23. ZFM verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer weer op de Noord-Hollandse wegen op de A4. Amsterdam-Den Haag voor Knoppen-Burgeveen. 10 minuten vertraging. 20 minuten op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar... tussen knoppen Badhoevedorp en Velsen. 10 kilometer file. A10 Zuid, de Buitenring. Tussen Amsterdam-De Baarsjes en Durgerdam, 15 kilometer file met een half uur tijdsverlies. En een kwartiertje vertraging op de N208 Sassenheim-Velsen bij IJmuiden. En tot zover de ANWB-Verkeersinformatie.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 is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag. I know I can be a little stubborn sometimes. Inside tomato From Atlanta Not the cater. I'm the one They say don't play with Make them boys Get on your table High five LeBron see the legs. Get more paper Get more haters Standing still My diamond skin Fuck the one She think we dating I can spend it I've been saving I'm a it, Try to play me I've been chopping up Them millions Used to chop it off a razor Back when I was selling two To a fireplace Calling my razor Niggas never had to Give it to my woman I'ma take it Guaranteed to tell her Huckleball's Shit I'm trying to get naked I'm like Mmm Mmm Get up out my room Got some more bad vibes coming through mm, she gon' bust a boo Make it do. Het Geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Europese Unie wil dat China werkt aan een handelsbalans die meer in evenwicht is. De EU importeert veel meer producten uit China dan andersom. De EU zegt dat Europa mogelijk minder open wordt voor Chinese producten als er niets verandert. Landen in de regio rond Thailand en Cambodja willen dat de twee landen zo snel mogelijk gaan praten over het grensconflict... Bij een schotenwisseling vielen vanochtend zeker tien doden. Thailand en Cambodja beschuldigen elkaar ervan dat ze zijn begonnen met schieten. De gemeente Nunspeet adviseert honden aangeleid te houden na de aanval van een wolf gisteren. Daarbij raakte een hond zwaar gewond. De aanval was in een gebied waar honden los mogen lopen in de bossen bij vierhouten. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af bij 22 tot 25 graden. Morgen is het bewolkt met een graad of 23. Dit is ZFM.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 Cannot hide 106.9 FM